Levi van Eck met het NOS Journaal. De Europese Unie zal het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk op zijn vroegst maandag uitstel geven voor het regelen van de brexit, zeggen bronnen in Brussel. Verwacht werd dat vandaag het besluit zou vallen, maar daarvoor zijn de ontwikkelingen in de Britse politiek te onzeker. Premier Johnson wil het liefst voor kerst nieuwe verkiezingen, maar Labour wil daar alleen aan meewerken als de mogelijkheid van een no-deal brexit van tafel gaat. De politie heeft foto's vrijgegeven van twee mensen die zich voordeden als verpleegkundigen en zo'n man van 90 beroofden. Dat gebeurde vorige week in Eindhoven. Ze namen met een vingerprik bloed af, waarna de hoogbejaarde man te horen kreeg dat zijn bloedwaarde niet goed was en dat hij pinnen moest kopen om dat te verhelpen. Ze lieten hem zogenaamd 1 euro pinnen, maar ze kopieerden zijn pinpas om daarna 4000 euro te stelen. Zo'n duizend protesterende boeren staan met hun trekkers bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze moeten om minder ammoniak uit te stoten hun stallen aanpassen. Eerst kregen ze de tijd tot 2028, maar dat wordt 2022. Vorig jaar stapten de Brabantse boeren al naar de rechter... om de nieuwe deadline aan te vechten, maar die zaak is nog niet behandeld. Vanmiddag wordt over de kwestie in de staten van Brabant vergaderd. Bij de rechtbank in Rotterdam hebben zo'n 100 journalisten gedemonstreerd... voor de vrijlating van NOS-verslaggever Robert Bas... De rechtercommissaris zette Bas gisteren vast omdat hij niets wil zeggen als getuige in de zaak over de vergismoord op een GGZ-directeur in 2014. De demonstranten vinden dat de gijzeling van Bas de vrijheid van de nieuwscharing en de bronbescherming onder druk zet. Vanmiddag is er een speciale zitting van de Rotterdamse Raadkamer over de vraag of Bas langer in gijzeling mag worden gehouden. Het weer, het is grotendeels bewolkt, maar af en toe schijnt ook de zon. Vanmiddag kan in het noordwesten een bui vallen. Het wordt een graad of 15. Morgen waait het stevig uit het zuidwesten aan zee met zware windstoten. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zurich-de-Afsluitdijk zijn acties van boeren in voorbereiding. tussen Wieringenwerf en Breesandijk 3 kilometer file. Richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Oever ook 3 kilometer. daar is de vertraging wel maar 10 minuten. En 501 Denburg Den Burg-Den Hoorn bij Den Helder 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief. Dank je wel.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? We're now ready for takeoff. So please extinguish your cigarettes and fasten your seatbelts. 5, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 2, ignition. Waar andere stoppen? stoppen. Maar begint Willem van Reijn. Willem van Reijn. Ik weet niet wat je aan het bent. Of je er even mee door wil gaan. Ja, dit is een waarschuwing. En alle handjes op elkaar voor Willem van Rijn. Willem van Rijn. Ja, ja, we zijn er weer. Alhoewel, ik moet eigenlijk zeggen, ehm. Um, um, ik weer, want vandaag zit ik een moederziel alleen in de studio van Willem van Rijn.eu. Maar dat komen we ook wel weer door met lekkere muziek en een beetje wat, uh, itempjes, wat uh, vage itempjes die de afgelopen weken uh, gebeurd zijn. Onder andere een man die een baby vindt, een Duitser en Mollen, een farmaceut, die uh, moet een Amerikaanse man met borstgroei betalen. En dan gaan we het niet hebben over het bedrag, dat gaan we zo wel doen. Dan uh, 770.000 euro voor een boete die uh, een man uh, deed, of uh, die klaagde zijn oud-werkgever aan. Maar dat uh, kwam even heel anders in het vat te zitten. Een burenruzie in Spijkenisse en een Bredaanse postbezorger. Dat hebben we allemaal de komende twee uur voor je. En natuurlijk hebben wij de gebruikelijke drie items. We gaan vijf jaar terug in de tijd. We hebben de KUT-plaat van de week is aangekondigd door Henk Bres. Die kwam ik vanmiddag ook weer even tegen. Gezellig. <laughs> um, en uh, ja, de, de, de Youco, de YouTube cover van de week... hebben we ook nog voor je. Nou, reden genoeg hoop ik om een beetje te blijven luisteren. We begonnen dus met Lee Merrill en Sayonara. En de tweede in dit eerste uur... is van Toon Zenai en Dance Monkey. Zo, Willem van Rijn. Ja. Jij kan lekker plaatjes draaien. Ja, dankjewel. Hè. Willem ja. van Rijn. Dankjewel. Geweldig. Aardige mensen hier die af en toe even wat roepen in de microfoon. Ik heb ze expres uit het zicht gezet dat je ze niet ziet. Hé, hey, leuk dat je erbij bent. 2010, en dan gaan we luisteren samen gezellig met z'n allen naar Bruno Mars en Just The Way You Are. Ook zo'n lekker nummer. daarna gaan we het hebben over een Breda'se postbezorger. Willem van Rijn is ook te volgen via social media. Ga naar facebook.com slash of volg Willem op Twitter. Het Willem V. Rijn...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 And I see your face.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 I'll see you. Als je nou nog eens een keer een geweldige nacht wil hebben met je partner... draai dit nummer just the way you are, onthoud het. Bruno Mars. Is heel makkelijk te onthouden, hè? Vrouwen komen van Venus en mannen komen van Mars. Dus dat is misschien een ezelsbruggetje om dat even te onthouden. Nou, we hebben weer een gigant in ons midden, althans in Breda. De maandenlange postproblemen in de Bredaanse wijk Brabant Park... blijken een opmerkelijke oorzaak te hebben. De bezorger hield maar liefst 99 zakken post verborgen in zijn eigen schuur... Er zijn ook mensen die uh, bewaren eventjes een nachtje lijk in de schuur. <laughs> maar goed. Um, de duizenden verlaten poststukken worden nu alsnog nageleverd. De bewoners in en rond de Beridaanse wijk Brabantpark trokken begin augustus aan de bel... Ja, bij de post waarschijnlijk. Die hebben dan één belletje, neem ik aan, bij de deur. Al weken ontvingen ze hun post niet of beperkt. Bij PostNL waren de problemen bekend. Het bedrijf ontving veel klachten uit het postcodegebied 4817. Bevestigd een woordvoerster. Peter Woesenek, eigenaar van de Special CD Shop... was een van de gedupeerden. De haperende levering kostte hem al meer dan 100 euro... aan bestelde cd's die maar niet aankwamen. Over één ding was hij stellig. De hondstrouwe bezorger, die al meer dan 20 jaar de post bij hem bracht... viel niets te verwijten. Dat blijkt toch nog even anders te liggen. Na enig onderzoek vond PostNL stapels postzakken... in de schuur van de wijkbezorger. De man bleek al in die tijd 99 zakken post achter te houden. Goed voor duizenden brieven en pakketten. Bedoeld voor ruim 40. 1.400 adressen, Die hebben we nog nooit, dit hebben we nog nooit op deze schaal meegemaakt... al reageert een woordvoerder van de postdienst. Dan zijn ze dus waarschijnlijk toch met de politie geweest... want je laat toch niet zomaar iemand in jouw schuur? Ik ja, weet niet, maar goed... Een woordvoorstel van, de, de, van PostNL zegt... het gebeurt wel vaker dat we een verdwaald poststuk later terugvinden. Dan sturen we dat na met een begeleidende brief. Maar nu gaat het om zo'n groot aantal dat we dat anders gaan aanpakken. Alle 1400 adressen in het getroffen postcodegebied... krijgen een brief van PostNL. En daarin legt het bedrijf het voorval uit... en belooft het de komende twee weken de post na te bezorgen. Nou, dan moest ik nog even bij vertellen... dat dat niet gebeurt door dezelfde bezorger. Het is nog even dat je dat weet, oké? Okay? Gaan wij naar Marco Rossato Snelle en John Eubank. Die hebben een plaatje gemaakt. Heel populair. Lippenstift. Oe jij. Ik dacht dat jij beter wist. Ik dacht dat jij beter was. Dan dat. Oe jij. Ben zo naïef en zo verloren Zo verliefd over je oren En hij Nee schat, hij meent het niet met je en hij is het niet waard Wat hij tegen jou zegt, zegt hij thuis tegen haar Maar jou gaat hij nooit kussen in het openbaar Dus je moet het zelf weten lieve schat, maar Wat wil je zijn? Iemands geliefde of zijn grootste geheim? Ben jij niet veel meer waard dan de lippenstift op zijn kraag? Want ik zie het op zijn kraag staan, schat. Maar jij hebt veel meer waard dan dat.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 Graag staan, schat Maar jij bent veel meer waard dan dat Ik zie je op ze Graag staan, schat Maar jij bent veel meer waard dan dat Wil je zijn? De lip stift op zijn plaats Stift op zijn Het is er weer tijd voor na Marco Borsato, Snelle en John Newbank lippenstift. Tijd voor de terugblik. Wat deden we vijf jaar geleden? geleden? Ik, uh, ik ga geleden. je maar weer even een itempje voorschotelen. Um, ja. Niets eten biedt net zoveel troost als comfort food. Ja, schrik niet mensen. Na een rotdag grijpen sommige mensen naar een reep chocola om zichzelf op te beuren. Je kunt echter net zo goed een wortel of zelfs niets eten. Het effect is hetzelfde, dat blijkt uit een onderzoek van de University of Minnesota. Waarom zijn er dan zoveel van die dikke Amerikanen, vraag je je dan af. Hè? De onderzoekers vroegen 100 studenten naar hun favoriete troostvoedsel. Vervolgens lieten ze proefpersonen naar scènes kijken uit verdrietige films... om ervoor te zorgen dat ze zich slechter gingen voelen. De na de filmfragmenten mocht de helft hun favoriete comfortfood en de andere helft die kreeg iets te eten wat ze wel lekker vonden, maar niet als troostvoedsel beschouwden. Na het eten vroegen de onderzoekers hoe de studenten zich voelden. Ze bleken allemaal opgebeurd te zijn, ongeacht wat ze gegeten hadden. Bijzonder. Uh, hierna herhaalden ze het experiment, maar dit keer kreeg de ene helft zijn lievelingsvoedsel en de andere helft helemaal niets na de filmpjes. En weer voelden alle proefpersonen zich ongeveer hetzelfde. Hoewel uh, mensen denken dat comfortfood je humeur verbetert, bieden ze niet meer troost dan ander eten of helemaal niet eten. Mogelijk schrijven sommige mensen een effect toe aan een bepaald voedsel dat ook nog zou optreden als ze dat voedsel niet zouden nuttigen, zegt Tracy Mann. De onderzoekers geven toe dat deze studie wel zijn beperkingen heeft. Zo is er maar één type slecht humeur gekeken. Um, ja... Dat dus door het kijken naar treurige films. Bovendien hebben ze de context weggelaten die er in werkelijkheid wel is. Zoals het uh, mogelijk opbeurende effect van het restaurant waar je uh, je comfort food eet. Alle informatie vind je op onze site willemvanrijn.eu Willemvanrijn.eu Willemvanrijn.eu Gaan we helemaal terug naar 2007, naar de terugblik. Het is Vragma. Samen met Coco en Toka's Miracle. En Tokas Miracle, het is allemaal ontzettend geheim. Um, ja, oké, okay, we hebben een heel jaloers typetje. Een uh, mannetje en die wil het vrouwtje hebben, zo gezegd om het even netjes uit te drukken. En uh, die doet het, al het mogelijke om die vrouw voor zich te winnen. Uh, en die gozer die, waar ze nu mee heeft uh, weg te schoppen. Weet je al waar ik het over heb? Nee? Nou, luister maar. Chris Cross Amsterdam, of Amsterdam, moet je eigenlijk zeggen. En Nielson en Ik Sta Jou Beter. De hits springen van plezier uit je radio. Willem van EU Ik sta jou beter. Ik zie jou met een danser, maar hij staat je niet.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 hij staat jou niet Ik sta jou beter Chris Cross Amsterdam en Nielsen En ik sta jou beter Dat je dat zomaar uh, als je zelf mag zeggen hè? Dat je, je hebt ook helemaal geen uh, Rancune of weet ik het uh. oh, nee, Ik ben beter als jou klaar uh, Je moet mij nemen uh, of zouten jij uh. Oké okay. Klinkt lekker, het nummer. Ja, toch? Nou, we hebben weer een of andere grapje als in Ierland. Want die heeft namelijk voor hilariteit... Hillary, nee, Hillary Clinton... Nee, Hillary Hilariteit... op de eigen begrafenis verzorgd. Met een uh, voor zijn dood ingesproken... audioboodschap heeft de Ierse oud-militair... Shea Bradley... een wel heel opvallende draai... aan zijn begrafenis gegeven. Toen rouwende vrienden en familie zich rond zijn kist verzamelden... klonk vanuit de diepte... opeens de stem van Shay. Hallo! Oh, dan moeten we eigenlijk met een beetje echo doen, hè, ja. Hallo, help, laat me eruit. Nou, de bezoekers uh, van de begrafenis uh, die sloeg de schrik om het hart... toen er plotseling een stem uit de kist klonk. Een groot deel van de bezoekers barst er onmiddellijk in lachen uit. Volgens zijn dochter Andrea wilde Shea zijn vrienden nog één keer laten lachen... voor zijn final goodbye, en dat lukte. Where the fuck are you? Where the fuck am I? Let me out, let me out. It's fucking dark in here. Nou, vervolgens poeste de omstanders het uit van het lachen. Een video van de begrafenis ging viral op het internet. Shea was ziek en overleed op 8 oktober. En volgens familie verloor hij, ondanks zijn ziekte, zijn gevoel voor humor niet. Nee, dat blijkt wel. De script heeft ook weer een nieuwe uitgebracht. Ook weer zo'n lekker nummer. Hij heet The Last Time... Heel toepasselijk uh, voor het laatste stemmetje uit de grafkuil, uh, zeg maar. Why is it so hard to look me in Feeling like my hand's tied. You said we'd be forever Now you'll never ever be mine You said it would last But I missed the last time You practiced leaving many times before But I guess you get it right today Leaving that ring I gave you in De nieuwe van de script, The Last Time, of The Last Time, of hoe je het ook uit wil spreken. We gaan zo meteen gaan wij naar de KUT-plaat van de week. Eerst nog eventjes uh, terug in de tijd, 1984. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwan. Ik ben nog wat verliefd geweest op die uh, nena, zeg, of die vrouw dan. Uh, ik ben even de naam kwijt, maar goed, het is ook alweer lang geleden, hè, 1984. Welcome to the world of music. Willem van Rijn.eu Ik zal toch eens kijken hoe ze er nu uitziet hoor, die, uh, die zangeres. Maar dat ga ik gelijk even doen, ik ben wel benieuwd. De, band. de zangeres heet Gabrielle Susanne Kerner. En eh, ik zal je nog een geheimje vertellen. Ze is uit mijn geboortejaar. Ze wordt eh, maart volgend jaar wordt ze alweer 60. Het is de tijd voor de... de ja, ik moet je even waarschuwen. 4 minuten 14 seconden. Mocht je niet tegen slechte muziek kunnen... daarna kan je hem weer aanzetten. Wat een KUT-plaat is dit zeg! Niet te filmen! Wat Elf! Wat elle? Wat is er af? Wat elle? Wat is dit Van Wat elf! Oh, wat helfen! Hoi mee! Wat erg! Hé hey, jongen! Wie en deelgekeerd? Alsjeblieft. Nee, nee. Bedankt. Bedankt. Witte vallen? met te fallen van daarop oi castle flat oi fiender oi castle flat oi fiender oi castle flat oi fiender oi castle flat oi fiender oi ga wiek als je blijft Weet de balen de van. De vijf de geest, as je bleet. Weet de Oi, Casouflete, oi. Vi en Oi, Casouflete, oi. We en dan. De vijf de geest, as je de volk. Again, actually. Bit dan fun on the block. Super lekker, super fijn. Bit the fun on the block. Super lekker, super mooi. Bit the fun on the Super lekker, super mooi. Ik ben een jongen. Ik ben een jongen. Ik ben een jongen. Ik ben een jongen. Ik ben een jongen. Ik ben een jongen. Ik ben een jongen. You'll never get Bit of on the ball like and a drop. Super lekker, super mooi. the like ball and a drop. Super lekker, super mooi. Oi dank je wel. Where is the meisjes Ik ben jonge. Where is the meisje? Ik ben jonge. Asjeblief, dank je wel. Alsjeblieft, dank je wel. Nee, never done nee, je wel. Alsjeblieft, dank je wel. Ja, ja, Kastelfle. Freakend alveger, alsjeblieft. Freakend alveger, alsjeblieft. Freakend Oi Hoi, hoi, Oi Viendade. Oi Kijk zo Oei. oi Wie en dan, go vee verkeerd alsjeblieft Witte ballen dan de rop Go vee verkeerd alsjeblieft Witte balen dan de rop, super lekker super mooi Witte ballen dan de rop, super lekker super mooi Witte ballen dan de rop, super lekker super mooi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 De KUT-plaats van deze week. Hij heet uh, Alarido Mongolico. Uh, ja, misschien heb je niet verstaan, maar hij heet Bitter Ballen Donderop. Uh, Willem van Rijn, laat je niet afleiden. Lekker doordraaien. Willem van Rijn, heb je die pie? Hey, de laatste Kensington heb ik voor je klaarstaan. Oh, weer zo'n lekkere knaller. What lies ahead? Dit is Willem van Rijnpunten. Heel leuk dat jij erbij bent. Zometeen, Buren, Ruzie, Spijk en Wat lies het? Het is even dat je het weet. Ik weet het niet. Ik uh, heb je naar de tekst geluisterd. Ik was even bezig. Oké. Okay. Hey, uh, het gaat lekker in Spijkenissen. Geef me 5000 euro of ik heb seks met jouw vrouw. Met die woorden zou de 42-jarige John Day uit Spijkenissen zijn buurman hebben afgeperst. Ook zou hij met uh, geweld hebben gedreigd. Day was boos omdat de buurman met zijn vriendin naar bed was geweest. Ja, en wat doe je in bed slapen, toch, of niet? In de Dortse rechtbank ontkende Sean D. die bedreiging. Hij gaf wel toe dat er op 3 juli vorig jaar al ruzie met zijn buurman was geweest. Deze buurman zou dronken zijn huis zijn binnengelopen om seks te hebben met de vriendin van D. D. kwam een dag later verhaal halen bij de buurman, die vervolgens alles ontkende. De die dreigde zijn foute vrienden thuis te sturen en eiste uh, 5000 euro. Alleen als hij seks met de buurvrouw kon hebben, was de zaak afgekocht. John D. ontkende deze lezing in de rechtbank... en stelde dat de zaak al was uitgepraat. Een overbuurvrouw verklaarde bij de politie de spijkenisser... op straat te hebben horen bellen over de afpersing. We moeten even 5K halen, zou John D. gezegd hebben. Beelden van een straatcamera met geluid zouden dat bevestigen. Voldoende bewijs voor dwang, vond het OM... De officier van justitie eiste 5000, hé, weer 5000 euro boete eh, en één maand voorwaardelijke cel tegen Sean Day. Voor het afhandig maken van geld onder dwang. Een kwalijke zaak sprak de aanklaagster. Er zijn heel akelige woorden gebruikt. Nou, de uitspraak die is eh, op 25 oktober. Dan gaan we even wat uh, romantiek uh, doen, want uh, ja, eh, ruzie is allemaal. there's an angel.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 I'm yeah. yeah. yeah. Heb ik net vernomen omdat uh, ze gezamenlijk Allemaal naar Angels van Robbie Williams Hebben zitten luisteren Altijd gezellig en helemaal voor jou helemaal Willem van Dank u, dank u Dit is Martin Garrix samen met Bon En dat heet Home En de boeren, ja die waren ook laat thuis Oh from the pain I forgot my name in my